Drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal.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 Een cruiseschip dat bij de Filipijnen in problemen is geraakt... is op weg naar een haven in Maleisië. Door een brand zijn de motoren van de Azamara Quest zwaar beschadigd. Eén motor is inmiddels gerepareerd. Het schip van de Filipijnse marine vaart met het cruiseschip nu mee... tot aan de grens met Maleisië. Bij de brand raakten gisteravond vijf bemanningsleden gewond. De passagiers zijn ongedeerd. Aan boord van het schip zijn duizend mensen.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 Het weer nog, in de loop van de middag minder regen... en in het noorden en oosten breekt nog even de zon door. Het is een graad of 10, morgen bewolkt... en af en toe regen en ook ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Een aantal files door wegwerkzaamheden. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat tussen Leidsendam en Dam... en 2 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht ook file... tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3... De A67 Venlo-Eindhoven bij knap het 3 kilometer. En de noordelijke randweg van Den Haag is aardig vastgelopen. De N14 vanuit Luitsendam bij Voorburg 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom. U bent uh, wederom verbonden met uh, de foyer van uh, Carré, waar we aan tafel zitten. Ik zit aan tafel met uh, drie, uh, drie dames, drie vrouwen. Uh, Sanneke van Hassel die heeft een uh, nieuwe bundel uh, verhalen uh, geschreven. De Bezig bij geeft het uit. Ezels heet de bundel... Um, Jij komt uit Rotterdam, hè? Tenminste nu, hier. Ja, ja, ja. ja. met de trein. Met, met, met de trein. Details hoef ik verder niet te weten. Maar uh, ik vroeg mij af, uh, vandaag ben je ook heel erg aan Rotterdam gebonden of niet? Ja, nou ja, ik heb daar gezien in een huis. Dus ja, je, ja. In, die, in die zin wel. Maar heb je ook iets met Amsterdam of niet? Nou, ik kom heel vaak in Amsterdam. Oh, ja. Ja. Omdat hier natuurlijk heel veel gebeurt. En waar mijn zus woont hier ook. En ik heb ja. vroeger in toneel gewerkt. Kom je ook veel in Amsterdam. Ja, Barre Land heb je ja. ja. Ja. nee, Maar ik dat even denken, want de, de, de, de Amsterdamse krant, het Parool, heeft vandaag extra aandacht voor uh, Peter van Straat. Want die heeft voor vandaag voor het laatste een uh, cartoon in de krant. Ja. Het, is dat Peter van Straat iemand van wie je zegt, ja, die, die vat het leven goed samen? Of uh, wat vind je, vind je van zijn tekening? Ja, daar herken ik wel iets. Een soort treurigheid, treurig... <truurigheid>, maar daar kan je dan weer om lachen. Ja. Is dat ook een beetje zoals we de verhalen? Van van jouw. Ja, zo zijn, lees ik het zelf wel meer. Maar ik weet dat sommige mensen vinden het dan heel treurig vinden, maar ik vind het vaak best wel grappig maar ja, ja, ja goed <laughs> nou we gaan straks over je bundel hebben ook aan tafel vrouwtje uh, uh, die heeft een prachtige jurk aan. Want je komt ongeveer rechtstreeks van de première van, van je nieuwe film Swoom. naar de boek van Ton. Ja. Hoe zeg jij dat? Schroem, mijn avontuur ja. door Schroem. Ik zie er inderdaad, ik zelf vind dat ik er een beetje uitzie als een paasei. Um, want de dresscode was uh, ongewoon. En ik heb dus nu een knalroze satijn jurk aan met strikken. Ja, ja. ik vind dit uh, heel ja, ongewoon. Dankjewel. Maar ja. wel ongewoon mooi. Ja, ja dankjewel. Ja. Uh, ook aan tafel uh, Dana Linsen, die onder andere straks de film Intouchable uh, gaat bespreken. En wat vinden de gewone uh, bezoekers van de bioscoop daar eigenlijk van? Van die film. Dan nou, hoop ik dat we dat even gaan horen. Nou, vast hetzelfde wat ik daarvan vind. Indrukwekkend en ja. ook heel erg oh, leuk. Hier. Ik vond hem uh, erg ontroerend. Ik ben heel enthousiast over de film. Puur, ja, puur. Mooi, goed, goed verhaal. En, uh... Heel uh, uh, mooi gespeeld. En ik vond uh, de twee hoofdrolspelers... die hadden ook uh, echt de chemie met elkaar. Dat spatte echt van het doek af. Ja, dat is leuk. Ben jij inderdaad ook zo enthousiast over die film? Ja, dat, anders verklap ik het al voor straks. Maar ja, heel erg mee eens. Ja, ik ga het ook nog met jou over een prachtige bundel we hebben. Film van Vader, De geschiedenis van de Nederlandse film. Verbeeld in 51 strips. En de voorkant van die bundel die kleurt fantastisch bij de jurk van Vrouwtje. Ja. Denk ik. Bijna dezelfde kleur roze. jammer dat we geen uh, webcam hier hebben. Anders zou je het kunnen zien. Wie wilde er als kind geen schrijver worden? De negenjarige hoofdpersoon uit de nieuwe film van Vrouwtje Ton die uh, wilde dat in ieder geval wel. Uh, ze maakte mijn avonturen door V. Schroem naar het uh, gelijknamige geschreven van Toon Teleghen van een paar jaar geleden. Um, even, even over de première, want hoe, hoe is het om. Dat zit nog helemaal niet in je hoofd nu natuurlijk. Je komt zo rechtstreeks uit Tuschinski. Hoe, hoe, hoe is ja, dat ik heb nog wel even geluncht weer met... in het gewone leven te staan. Nee, daar zit ik nog niet in. Nee? Nee, nee, nee, ik ben nog nu een beetje aan het zweven. Hier Want rekenen. hoe is dat om je, je, je première in zo'n groot theater te beleven? Ja, dat was wel voor het eerst zo groot. Het was wel echt heel, heel erg leuk. Ja? Ja, ja. Ja. Zo'n ja, zo mooi oud theater. Ik weet dat mijn geluidsman niet helemaal blij was met het geluid, geloof ik. Maar nee, het was wel goed en het zag er mooi uit. En, uh, ja, het is heel spannend hoe iedereen reageert en het was heel uh, stil... Was het stil? Ja, er waren heel veel kinderen en, ze stonden, ja, en ik dacht, ja, dan denk je van hoe reageert het publiek dan? Maar achteraf hoorde ik dat kinderen echt zo heel erg stil aan het kijken waren. En Dat mm. is goed. Ja. En er, er, is ook wel, er zit ook wel humor in, maar niet humor om keier te lachen. Ja, en die geluidsman die dan niet tevreden was? Nee, nee, nee, die was het... wel tevreden ja? als het maar. Want is het geluid heel erg belangrijk in deze film? Ja, ja, absoluut. Wa -wa Waarom? Er zitten hele altijd? kleine... Nou, uh, geluid is altijd een beetje ondergewaardeerd... omdat iedereen denkt, uh, je hebt het beeld en yeah. dat is heel yeah. belangrijk. Uh, maar in dit geval was het... Uh, ja, Het is wel gelijk op, maar het geluid zie je niet vandaar. Maar er zit bijvoorbeeld uh, in de film zit heel klein beetje... of nee, continu zit er eigenlijk het... Woord, Oh ja, Dat hoor je overal onder. Nou, niet de hele een tijd, maar bepaalde. Het nee, het is, het is. Nou ja, omdat. Was, schroem was voor mij altijd het, uh, een, een, een woord. wat wij, voor mij stond voor verbeelding. Schroem. Iedereen moet echt schroem hebben. Ik wil dat het een woord wordt. En dat schroem is. Uh, nou ja, je, je kan er een motor mee starten. Schroem, schroem. Maar je kan er ook een. Uh, kan ook de wind kan schroemen, ja, mensen kunnen schroemen. Ja, ik ja, ja. kan er alles mee doen eigenlijk. Oh, mooi, mooi dus, uh, ja. schroem. Herkennen jullie daar Ken je iets in dit, dat het woord schroem? Dat... dat is een wel een mooie... heel erg leuk woord ook om naar te kijken. Ja, <laughs> Toch, maar, ik vraag me de hele tijd af hoe dat nou zit met die uitspraak, want ik dacht dat schroem. Schroom wordt ook al gezegd. oké, okay. dus het is schroom. Alsof je inderdaad een motor startte. Nee, nee hier kan je, want het ziet er prachtig uit met al die medeklinkers. Ja. Dus je denkt, ja, waar moet ik nu Het is de 16 woordwaarde in ieder geval. Maar ja. absoluut, ja. He, het is ja. vrij, want het is een woord van verbeelding. Dus maar even over die, over die verbeelding en over dat geluid. want We hebben een stukje uit de, de, de, de trailer, zullen we het maar noemen. Ja. Dus de, de, het reclamefilmpje wat voor andere films zit. Om reclame te maken voor schroom. Kijk of we dat geluid daar ook in terug horen. Ik wil schrijven worden. Ik wil schrijver worden van boeken waar je van omvalt. Mensen moeten er vrolijk van worden en ophouden met oorlog voeren. Of misdaden beramen. En zieke mensen moeten er beter van worden. Ik neem wel een schuilnaam: S-W-C-H-W-R-N. S. W. -c -h -w -r -m. <tie> Ik heb alleen nog geen eerste zin. Ik heb nog alleen, alleen nog geen eerste zin, wat natuurlijk heel essentieel is. Dus zal, uh, zal ik het ook herkennen, dat dat heel, heel belangrijk is voor een schrijver. Ja, en dat is heel erg moeilijk. Ja? ja, heel soms heb je geluk. Maar de laatste zin vind ik meestal echt geen probleem. Maar de eerste zin, daar kom ik heel vaak op terug. Begin je, je begint nooit met de eerste zin. Nou, heel soms blijft hij staan, maar bijna nooit. Hmm. Ja, ja. ja. Nou, deze schrijver, of deze, uh, dit jongetje die, die schrijver wil worden... die is daar ook heel lang naar uh, onder, onder, onderweg. Het is geen gewone schrijver, hè? Sowieso. Hij wil veel met verbeelding. Hij zegt het in feite zelf al. Hij is heel ongewoon. Of dat is in ieder geval wat hij wil. Hij wil een ongewoon schrijver worden. En hij wil ook een schrijver worden... Zulk, dat hij zulke verhalen kan schrijven dat uh, mensen ervan ophouden met oorlog voeren en dat zieken er beter van worden. En, uh, het is heel erg idealistisch. Mm -hmm. ja. Was dat jouw ja. eigen idee om het boek te vervullen? Nee, absoluut niet. Het is, uh, <laughs> ik, uh, ik heb wel alle. Nee, nee ik bedoel, ik ken het niet. <laughs> Zo klinkt het, uh, ja. maar je nee, ik wou de eer helemaal. Ik alleen... haar op mijn hoofd. En nee, nee okay. aan Helena van der Meulen. Want die heeft mij uitgekozen. Mm -hmm. En die, die had mijn vorige film links gezien. En toen schreef ze mij ook een mailtje. Toen zei ze: Ja, ik heb je film gezien. En. Uh, ik, uh, ik ben op zoek naar een ongewone regisseur. En ik geloof dat jij het bent. En wat was het ongewone waarin. Ja, dat je weet dan, ik niet. Want dat ik, heeft ze niet gezegd ook. Nee, ze zei naar aanleiding van mijn film. Maar ik, ik vind mezelf eigenlijk helemaal niet zo ongewoon. Maar dat uh, vond zij dan kennelijk wel. Dat was die vorige film, Links, dat was een film met heel veel ja, geometrische patronen. Uh, ja, uh, heel kan, strak. Kun je zeggen, dat, want dat zien we in, in Schwedem, zien we dat in feite ook. Dat je heel ja. erg met lijnen werkt en zo. Jouw achtergrond is ook de, de Willem de Koenig Academie ja, ja, ja, ja, ja, ja. in Rotterdam. Ja. Ja. Meer dan de Filmacademie. Dus werk je meer als en kunstenaar ook dan als filmregisseur? Of? Ja, ik wil wel heel erg dat het beeld uh, ook zijn eigen, het verhaal vertelt... Wat, wat het verhaal zelf ook wil vertellen. Uh -huh. Daar ben ik altijd wel heel erg mee bezig. Om daar, omdat dat, dat, dat gelijk opgaat met elkaar. Ja. En, en wat is het verhaal wat je, wat je wil vertellen? Wat... In beeld bedoel ja, je? Ja, in beeld. Ja. Uh, ik wilde heel graag dat je... Het, het, het, het, het, de film is eigenlijk het boek. Uh, je, je, ziet, je bent in het hoofd van Schroem. En Schroem bedenkt allerlei verhalen. En sommige dingen die zijn werkelijk of redelijk realistisch. Mm -hmm. Met zijn opa, misschien in de klas. Maar je hebt ook dingen die niet zo realistisch zijn. Als bijvoorbeeld de koningin. Die wil dat hij een, uh, huh, iets schrijft waar hij van moet huilen. Dus dat, het, en het één is niet belangrijk. Want dat vragen vaak mensen. Van, is het nou echt? Wat is nou echt? Wat is nou fantasie? Mm -hmm. Alles zit in zijn hoofd. En dat is wat hij maakt. En ik dacht ook van... ja, daar. Zo wil ik ook die film maken. Want zo maak ik zelf ook films. Het, van, het, is, het zit in... Ik wil dat hij bijvoorbeeld een, in een huis woont zoals een kind het zou kunnen tekenen. Dus dat je dat echt, een uh, met zo'n puntdak, en in mijn geval is, uh, heeft, zijn de daken dan knalgroen bijvoorbeeld. Maar ik dacht ook van, ja, een paleis, een paleis. Wat is nou een paleis voor kinderen tegenwoordig? Waar de ik, ah, in woont. Ja. ja, dacht ik, nou, eigenlijk misschien wel. Gewoon de Esalaan es moskee in Rotterdam. In Rotterdam. Dus wat dat betreft heb je het ja. ook dicht bij huis ja, kunnen ja, houden. Ja, maar dan dacht ik, ja, maar de binnenkant. de binnenkanten zijn kinderen dan misschien niet zo vaak van binnen geweest. En dat lijkt misschien niet heel erg op een paleis. Dan denk ik uh, Toen dacht ik, nou, oh, dan neem ik de de kerk. Dus, dus van buiten de salam moskee en van binnen de kerk. Want in de moskee uh, draai mocht, je dat, dat mocht wel. Dat mocht wel, maar het was nog niet af. Nee, nee. Nee, nee, het nee, was nog niet klaar daar. En het nee. was dat, het, ja, ik, vond, ik vond dan de Laanskerk in Rotterdam vond ik dan weer veel mooier van binnen. En ik dacht, eh, je pikt het wel. Op tenminste, dat hoopte ik. Ja, ja. Volgens mij. Er werd er door, door sommige mensen gezegd. Jij, jij hebt, in je beeldtaal leid je ook heel erg op Alex van Warberam. De Noorderlingen bijvoorbeeld, met die straatjes die niet af zijn. Dat huis waar Schroom woont, heeft ook iets met die bakstenen muur en met die. Ouders die ook niet helemaal normaal zijn, of tenminste die mm -hmm. atypisch zijn. Ja, ik vind het wel een compliment, maar ik had er niet heel erg over nagedacht toen ik het aan het maken was. Aha. Het is min. mijn... Uh... Ja, ik ga eigenlijk heel erg uit van de hoofdpersonage en wat bij hem past. Ja. En, uh... Do doordat het uh, zijn gedachten zijn, is het natuurlijk ook een film die heel associatief is in ja. feite. Heel veel beelden achter elkaar, waardoor het risico ontstaat natuurlijk dat je, dat je allerlei losse scènes aan elkaar moet plakken. Ja, de montage was wel verreweg het allermoeilijkste, kan ja. ik je wel vertellen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus het, om, om precies de goede balans te krijgen, dat het niet saai werd of dat het niet. Ja, wat, wat wel op een gegeven moment tijdens het monteren, dat is misschien wel leuk om te vertellen, was hm. dat de, iedereen zei: ja, halverwege zak het in en het moet sneller en het moet sneller. En op een gegeven moment was die, was die film echt 70 minuten geworden. Dan ik: nou, nu wil ik hem zelf echt helemaal niet meer zien. En toen, toen dacht ik: oh ja, maar als iets in halverwege. Als dat dan inzaakt, dat kan of betekenen dat de rest daarna allemaal veel te langzaam is. Het kan ook betekenen dat het begin te snel was. En toen ja. ben ik alles juist langzamer gaan maken. Dus dan moet je hem weer helemaal losknopen als het ware. Al die stukjes film los. Ja, maar, eventjes, maar ik ging alles langzamer vertellen. Het, was, ja, ja. het is zo absurdistisch op een bepaalde manier... Dat, men, dat je mensen ook wel moet laten wennen daaraan. En dat, en dat, dat ging toen mis in die eerdere montages. Dus dat is nog een hele, hele, hele klus... om die ja, montage goed ja, te krijgen. Ja, omdat het niet een, een, een zomaar een verhaal is... met een kop en een staart. Hm. Dat, het, is, het is toch een beetje... Ja. Ik weet niet of het abstract is, maar het zijn allemaal losse verhalen die associatief iets met elkaar te maken hebben. Dus ja. dat, uh, ja. Daarna heb jij hem al gezien. Ja. Wat, wat, wat vond je ervan wie dat nou, voor ik je vind... houden? Ja, ik moet er nog wel ook over gaan schrijven, maar dat is niet geheim dat ik, het, dat ik het een prachtige film vond. Ik was heel erg benieuwd wat kinderen ervan zouden vinden, want ik dacht soms ook wel, is het te abstract? Ja. Ja, ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat juist hele jonge kinderen dat misschien wel heerlijk vinden. Want het sluit zo aan bij een belevingswereld waarin alles letterlijk is. Mm -hmm. En daardoor ook alles kan gebeuren. Als je ouders weg zijn, dan zijn je ouders ook gewoon weg. En als je gaat zoeken bij je opa te einderaad, dan zijn ze bij je opa. Ja. Ja. Dus er zit zo'n soort heerlijke uh, logica in die tegelijkertijd niet rationeel is. En dat vond ik, nou ja, plus beeldtaal, maar dat was ook al ja. in, uh, in links... Ja. Hij, een feest film. om naar ja, te kijken. Ja. Ja, ik, ik vond het juist zo leuk dat bijvoorbeeld die ouders, mm -hmm. dat die helemaal niet zo. Uh, die, die zijn niet zo belangrijk. Het enige tekst die ze hebben is hoe was het bij opa en hoe was het op school. En ja. dat, dat vond ik zo leuk. <laughs> omdat als hij uit een beetje stabiel gezin komt, dan. Uh, dan zijn je ouders gewoon saai en die vragen dat soort dingen verder niks. Alleen als ja. ze een kameel willen, ja. dan zijn ze een beetje interessant. Ja, ze lopen ze met een kameel rond. Ja. Ook, uh, <lacht> nee. En met een rol van uh, toontelliger, laten we dat vooral niet vergeten. En die vond het goed, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, goed. ik Wie heb was... net uh, nog... Uh, hij heeft mijn boek gesignerd. Wow, En hij heeft het heel trots op me. was. zo. Dus ik ben heel blij. Nou, ja. nou, dankjewel. Ik, ik vond het uh, zeer de moeite waard. Heel erg uh, een mooie film, prachtige beelden. Sjoeroem, met uh, onder andere Georgina Verbaan en Hans Dagelet is vanaf uh, volgende week donderdag te zien in, in uh, diverse bioscopen in het land. En gaat uh, alle kijken, want 10 cent van iedere kaartje gaat naar War Child. Dankjewel, Fouwtje. Uh, ik weet niet hoe het uh, met uw wiskundedocent was... maar die van mij heb ik nooit kunnen betrappen op, een, uh, op het zingen van een liedje. Nee, dan hebben de leerlingen van uh, onze muzikale gast toch meer geboft. Gelukkig voor ons heeft ze haar geo driehoek aan de wil gegangen... en zingt ze nu ook buiten de klas. En hoe? Binnenkort met Candy Dulver in Paradiso. En Nu met opium en carré, Sherry Diane.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 Don't you know I got my mama's eyes Pardon up cause your time is done Oh so naughty and you nearly got Dat. Eh, die spoedt zich nu op haar uh, hoog of trapje af, trapje of op uh, naar uh, deze tafel. Waar, waar, waar ik dan weer zit met uh, mijn drie andere gasten. Ga even zitten. Ja. Even over dat de... Gaat het nee. een beetje? Heb je zuurstof nodig? Uh, nee hoor, een beetje schor. beetje schor? Maar oh, daar hoorden we helemaal niks van. Uh, nu wel denk ik. Even over dat wiskundedocentschap. Uh, uh, ja. je, je hebt echt uh, het idee gehad, ik ga voor de klas staan. Tien jaar kom... lang? Zo he. Ja. Ja, dat vond je leuk dus. Het is superleuk. Ja, en hoe komt dan de overgang ineens van ik ga muziek maken? Of, nou, ik of denk, ineens? Ja, een, een, ja, ik denk een soort van brandende passie voor zingen. Mm -hmm. en, uh, en de mogelijkheid om het te doen. En, uh, en, en het is best wel lastig te combineren. Dus toen heb ik op een gegeven moment gekozen om uh, te kijken of het misschien lukt met muziek Ja, want heb je ook de, de muziek de klas in uh, gehaald, destijds? Uh, als ze dat wilden. Als ze dat wilden, ja, dan wilden ze welke dag wel natuurlijk. Nou, dat valt wel mee hoor. Ze vonden mij <laughs> natuurlijk super saai meestal. En, uh, maar soms hadden ze wel zoiets van... Uh... Juf zing eens een keertje. Ja, en zing, dan zing de, de, de stelling van Pythagoras nog eens een keertje. Bijvoorbeeld. <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar de muziek is hier, is hier met de paplepel ingegoten, toch? Dus je wilde, het was duidelijk dat je... Toch? Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Nee, ik ben op mijn 27 ste achtergekomen dat ik... Uh... Dat ik kon zingen. Ja, ja, dat je kon zingen. Ja. Oh, maar ik dacht dat we gelezen hebben dat je in ieder geval van huis uit al heel veel met muziek bezig uh, bent Ja, geweest. nou ja, niet echt bezig ben geweest. Ik bedoel, thuis uh, draaide mijn vader ons helemaal plat met muziek. <laughs> en uh, hij speelt zelf een instrument, maar dat is ja, in mijn hele familie zo. En die zingen ook niet, dus uh, ik vond het niet heel... Uh, ...kenmerkend. <laughs> maar uh, ja, uh, muziek hoorde erbij, dansen ja. hoort erbij. En, ja. Vond je het ook spannend om die overstap te maken? Om dat, dat, dat reguliere bestaan van, van het wiskundedocentschap... ...om dat los te laten en uh, helemaal de muziek in te gaan? Ja, dat is natuurlijk wel spannend, want je zegt dan je baan op... ...en je weet niet of, <laughs> of er aan de andere kant uh, uh, wat te doen is voor je. Dus ja. dat was wel uh, heel spannend in het begin, Ja. ja. ja. Ja, maar dat, dat wendt. En dan slaap je slecht en dan gaat het vanzelf weer over. Nou, het is niet per se dat je slecht slaapt. Maar uh, ik heb gewoon voor mezelf afgewogen... wat is het ergste wat kan gebeuren. En toen dacht ik bij mezelf, oké... Okay, uh, nou ja, mijn huis kwijtraken of zo. Oh. Ja, dat is niet leuk. Maar op zich overleef je dat wel. En dacht ik, ik kan altijd bij de Albert Heijn werken. Het komt goed. Ja. Weet je wel... Zoiets was het. Ja, dat begint redelijk goed te komen, toch? Ja, het gaat, gaat de goede kant op. Ja, ja, echt heel fijn. Want die cd die ligt hier inmiddels. Uh, ja. Sing Me Your Song. En die, ja. die, gaat, die gaat goed, ook? Ja, die gaat eigenlijk heel goed, ja. ja. Uh, je, hebt, je hebt iets gedaan met Facebook wat ik niet helemaal begrijp. Je hebt, je hebt een Facebook-vrienden ja. gevraagd om, om nummers ook in te zingen. En nee, niet in te zingen. Uh, toen ik het album ging maken, uh, was ik op zoek naar covers. Mm -hmm. En uh, ja, ik had natuurlijk mijn eigen stapeltje met covers die ik te gek vond. Maar ik maakte me zorgen dat ik niet alles nog had gehoord. En toen dacht ik van, nou, ik vraag gewoon al die mensen... die me al een tijdje steunen op Facebook... van, goh, wat is jouw bijzondere pareltje van muziek... waarvan je denkt van, die moet je zingen. En uh, toen heb ik een heleboel inzendingen gekregen... en uh, heerlijk naar muziek geluisterd. En uh, op een gegeven moment uh, besloot om daar een paar van te kiezen voor mijn plaat. Ja, heeft dat ook uh, nummers opgeleverd waar je zelf geen moment aan gedacht had? Uh, ja, heel veel. Ja, ja? Ja, um, even kijken, de laatste track op mijn Even kijken, is dat de laatste. Wait uh, Till You See Him. Ja, yeah, Wait Till You See Him. Daar heb ik zelf nooit aan gedacht. Um, uh, Lost Mind. Aha. Had ik nog nooit van gehoord. Dus uh, ja, dat uh, heeft echt geholpen. Ja, nou prachtig. Uh, <laughs> het, is, het is een hele mooie cd, uh, zeer de moeite waard. En je speelt straks nog een nummer, hè, voor ons. Ja, heel graag. Heel fijn. Ja. Uh, volgende week uh, in het voorprogramma van Kenny Dulver. Ja. Ja. ja Wat voor instrument speelde jouw vader overigens? Saxofoon. Saxofoon, dus die komt ook. <laughs> ja, zeker. Ja. voor uh, meer informatie over Sherry en haar muziek... www.sherrydiane.com En dat is uh, de uh, Sherry Diane, is met twee keer een Y. Dat is misschien wel even handig om te weten. Ja, dank je. Dank je <laughs> Merci. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben de vogel ja, actrice, theatermaakster en schrijfster en deelnemster aan Wie is de Mol? Maar dat is alweer een tijdje geleden. Onvermoeibaar, ook als regisseur. Maar sinds deze week weer zelf te zien in het, in het theater met de voorstelling Document. Een herneming van haar meest dierbare stuk, zoals het zelf zegt. Een zeer persoonlijke voorstelling. Het document is een voorstelling... Um, um over het meisje dat in 2008 huilde bij Paul en Witteman. Het is een gen wat in de familie zit, een uh, borstkankergen. En dus de vader is daar niet aan overleden, maar zijn moeder wel. En toen ik dertien was, toen uh, is mijn tante aan overleden. En al, zijn, al mijn vader's tante zijn ook aan overleden. Dus toen kwam toen zijn, is er achter gekomen dat wij dat gen hebben. Dus toen dacht ik, ja, ik weet niet hoe oud ik word. Dat ben ik en ik vertel over mezelf in de derde persoon. En uh, Ik heb een research gedaan naar de geschiedenis van mijn familie... omdat ik allemaal vlagen van verhalen heb opgevangen. Bijvoorbeeld dat mijn uh, vader in een oude treinwagon opgroeide toen hij jong was... Um, en dat zijn ouders allebei stierven toen hij 16 was... en dat mijn oma is opgesloten in een, in een gekke huis, terwijl ze niet gek was. Dus uh, ik heb een research gedaan en daar heb ik eigenlijk... een hele poëtische, sprookjesachtige voorstellingen in de, in de derde persoon van gemaakt een heel sprookjesachtig decor, een soort sprookjesjurk. Uh, maar eigenlijk is het uh, vrij documentair. En ook het voorwerp dat Sanne uitkoos voor de virtuele vitrine... onze denkbeeldige uitstalkast van dierbare objecten... heeft direct met die voorstelling te maken. Ik heb uh, voor de vitrine een um, foto van uh, mijn oma... Theresia Johanna Maria Vringer. Uh, mijn oma, die ik nooit heb gekend, de moeder van mijn vader. Zij is gestorven toen mijn vader 16 was aan uh, borstkanker. En net voordat ze stierf... werd ze opgesloten in een, uh, in een gekkenhuis. Omdat ze een dokter had geslagen. Omdat ze het eigenlijk gewoon niet aankonden... om te horen dat ze, dat ze ging sterven. Die ik nooit heb gekend. En uh, die ik ook nooit heb gezien. Totdat ik uh, vorig jaar document gemaakt En toen kreeg ik van iemand deze foto. En ik heb eigenlijk door die voorstelling... mijn oma leren kennen. En ik bleek ook best wel een beetje op haar te lijken... Dus die foto is mij nou al heel dierbaar. Ik had voor de rest alleen één portret van haar gezien. Waar ze heel statig kijkt. En op deze foto ja, is echt zo'n zo foto dat ze, die genomen wordt zonder dat ze dat weet. En dat ze aan het lachen is op een verjaardag of iets. Ik weet het niet. En ze is een hele uh, lieve, leuke, grappige vrouw, schijnt. En heel erg schaamteloos. En dat laatste herken ik mezelf. <laughs> dus die hangt nu... Uh, in mijn huis en daar ben ik heel blij mee. Sanne Vogel, en als u denkt, er zat een schwoeroem achter, maar dat was niet. Dat was gewoon de buitenlucht en een vliegtuig in Amsterdam-West. Sanne Vogel met het document te zien woensdag in Rotterdam, donderdag in Os, vrijdag in Amstelveen. Toen heet tot met 12 mei. En overigens kan ik als nieuwtje nog melden dat Sanne bij de Utrechtse Spelen in Shakespeare gaat spelen. En in, dat is in de regie van Jostie. En dat er ook een filmrol op stapel staat. Maar dat is nog geheim, dus dat heeft u niet voor mij. Uh, wilt u de foto's van Sanne, de foto van Sanne's oma zien? Het vitrinefilmpje staat op de site van Opium, opium.avro.nl. Op Facebook en op YouTube. Uh, en ook op de site van de Vogelfabriek. De Vogelfabriek is van Sanne en haar broer. Uh, en volgende week in de virtuele 14:00 de keuze van Henk Hofsteden van Nits. Dus een nieuw album uit. Dat heet Malpensa. Uh, dan is het uh, tijd voor uh, de recensierubriek. Althans, zo dadelijk is het dat. Daarna uh, gaat hij wat films bespreken. Maar even wat anders. Want zoals uh, uh, vrouw hier uh, is direct na de première van de film. Zit jij hier uh, terwijl er in Utrecht een boek wordt gepresenteerd... waar je mede aan hebt uh, bijgedragen? Sterker nog, dat heb je ongeveer, ongeveer gemaakt, Nou, toch? laten we niet overdrijven. 51 striptekenaars hebben daar prachtige tekeningen in gemaakt. En ik heb daar de filmbeschrijvingen bij nou, dat gemaakt. Dat zijn er ook 51. Dat ja. zijn er ook 51. Maar ik denk dat het... Uh, nou, ik weet het niet. Ik heb het heel serieus aangepakt. Dus ik heb het merendeel van al die films overnieuw... Uh, Bekeken. maar ik denk dat natuurlijk het condenseren van twee uur of langer in één plaat of soms meerdere plaatjes die dan ja. weer een klein verhaaltje vertellen, dat is heel veel werk. Het boek heet Film van Varen. Uh, uh, het heeft als ondertitel de geschiedenis van de Nederlandse film verbeeld in 51 strips. Ja, met een prachtige omslag uh, getekend door Joost Zwarte. Uh, wat was het, het idee achter dit uh, boek, weet je dat? Er is een voorloper geweest met uh, Nederlandse literatuur die verstript is. Ja. En omdat dat, dat heette Mooi Is Dat. En omdat dat een, eigenlijk een heel groot succes was... ook om mensen weer aan het lezen te krijgen. Ik weet niet of dit nu is om mensen aan het ja, aan film, film kijken... of <laughs> aan het strippen te ja. krijgen. Maar in ieder geval uh, was het een logisch vervolg... Om, uh, om dat project uit te breiden. Ja. En dat is allemaal door Gert-Jan Pos, de toenmalige stripintendant... Uh... Bedacht. Maar het is natuurlijk het is heel grappig. Want er wordt altijd gezegd: ja. strip is een, is een mindere vorm van, uh, van film. Het zijn storyboards. Uh, bla, bla, bla. Maar ja. het goede van, van dit boek is dat je ook ziet dat het he heel, heel anders is dan film. Want het is en, enorm lastig ook om inderdaad om, wat je al zegt. Je om in een paar plaatjes twee samen te vatten. Een, in een paar plaatjes samenvatten. Ja. Eigenlijk zijn de striptekenaars. die hebben geprobeerd om de kern. van hmm, een film te vatten, en daar nog wat, film, wat ja. dingen omheen te schrijven, ja. er beter in geslaagd dan, uh, dan de mensen die denken van, oké, okay, hoe doe je het in negen plaatjes? Mm -hmm. Want dat is natuurlijk dat is een ander genre. Absoluut. Dat is ja. de wie vind jij, dat is misschien uh, lastig om te kiezen, maar wie vind jij dat, dat die hier het beste in geslaagd is? Um, als ik zometeen niet in Utrecht voor vijftig striptegenaars <laughs> met deze enorme dikke boeken in elkaar geslagen word. Nee, ik heb wel echt een favoriet en dat is Wasco die Minoes heeft uh, gedaan. Um, omdat dat is en een eigen interpretatie van de film en het boek van Annie M. G. Schmid geworden. En van het verschijnsel Minoes. Mm -hmm. Het is in een hele eigen stijl getekend. Maar het is ook een compleet verhaaltje of een compleet kunstwerkje weer geworden. En er, het heeft een soort hebberigheidsfactor. Dat, dat boek? Dat, nee, die strip oh. ook. Dat ik denk, oh, ik wil er aan zitten. Ja, dus ja, het ja. heeft ook iets, het heeft iets heel... Uh, ja, iets wat ik soms belangrijk vind als je iets heel mooi vindt... dat je het ook even wil aanraken. En dat kan al zo weinig met kunst. Maar in, je, in mijn eigen boek kan ik nu steeds over die pagina haaien. Yes, ja. Goed, nou, dat, dat boek ligt er. Uh, zo dadelijk gaan we drie uh, films uh, bespreken. Frau Kitan blaadt het inmiddels uh, door in het exemplaar wat hier op tafel ligt. Met veel plezier zo te zien. Ja. En Stanneke, jij blijft ook en, nog even zitten, om, uh, straks gaan we het, over, het boek, uh, over je bundel ezels hebben. Nu eerst het journaal van Iets Overal Vier met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 ANB-verkeersinformatie. Er wordt gewerkt op een aantal plaatsen in het zuiden van het land op de A67. Maar ook nu viel op de A20 Hoop van Hollands... bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En op de A67 Eindhoven-Venlo. Vooral vertraging bij knop het zuider heiken. Er staat daar in beide richtingen 2 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO... Hans Smit. Met drie gasten hier aan tafel. Vrouwtje Ton met haar heb ik net de, de film Schroem eh, besproken. De, die vanmiddag in première is gegaan in uh, Tuschinski. Op een steenworp afstand van dit theater Carré. Uh, verder, Dana Linsen, die zo dadelijk drie films gaat bespreken. En uh, Sanneke van Hassel, van haar verscheen, ben de bezig bij net de bundel verhalen Ezels. Met haar ga ik straks praten. Hebben jullie wellicht een uh, cultuurtip, iets gelezen, gezien, gehoord... wat je de moeite waard vindt? Sanneke, jij iets... Uh... Oh, ja, Ik heb een tip... Waar ik zelf nog naartoe moet. Dat mag, mag ook. Dat is, uh, ik ga Gaat woensdag naar mijn oud-collega's van het Barreland. En die spelen King Lear. En in ja, hun versie heet dat Koning Lear. En de narren van Shakespeare zijn kwaad. En die spelen twee avonden in de Rotterdamse Schouwburg. Ja. En ik vind het nog steeds een van de meest vindingrijke en intelligente gezelschappen van Nederland. En ik verheug me er heel erg op. Ja, staan er nu al rijen durft voor de deur? Ik durf dit zonder het gezien te hebben. Staan er al rijen voor de deur dat je weet bij de Rotterdamse Schouwburg of nog niet? Oh, rij, ja, dat, nee, nog niet, nog niet. Maar eh, t, ik heb wel al heel veel verschillende goede verhalen erover gehoord. Van, Geschikt voor elk publiek tot en met hele ingewikkelde analyses. Dus Oké, okay, alle... goed. Dat is deze week ja. in, de, in de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Het Barreland. Zeer de moeite waard. Vrouw uh, Ton, jij een... Ik had een kleine en een, een andere. Ja, je gaat het me zo al bespreken, maar helemaal was ik bij de première van de week. En overigens ook door Helene van der Meulen is geschreven. Die ja. ook Schroem heeft geschreven. Die, het scenario, en, uh, ja. Um, nou ja, ik vond de prachtige film, maar zo meteen meer, denk ik. Ja, en, um, Ik heb laatst... Um, ik, ik, viel op, uh, ik viel op de buitenkant, want het zit vol met structuren. En het heet oh. Ik was altijd al heel slecht in wiskunde. Kijk, hmm. en dat spreekt mij dat, aan. Ja. Dat, is, ja. uh, dat ja. geven ja, we precies. door aan Sherry Day in, ja. straks. En het is door, ze noemen zich... Oh ja, reken maar op de wiskundemeisjes... Zo heet het boek. En um, ja, het wordt op een hele fijne manier allerlei, uh, ja, gewoon hoe wiskunde werkt. Uh, gewoon, ik heb niet zo heel goed opgelet op school, terwijl ik eigenlijk er nu achterkom dat ik het allemaal heel leuk vind en interessant en... Ja, deze brengen ook... Ik denk dat het ook te maken heeft dat het misschien op een meisjesachtige manier ja, wordt behandeld. Dat er toch een verschil in zit. En uh, ja, ik vind het uh, heel leuk. Ja, goed. Ja. Nog even de, de naam. Ik was altijd heel slecht in wiskunde. In uh, roze en uh, groen uitgevoerd. En met veel blokdiagrammen uh, en dergelijke. Ja. Uh, een boek van uh, Janine Daams en Ion, uh, Ionka Smeets. Dankjewel. Uh, uh, nog een uh, tipje wellicht van uh, daarna voordat we zo naar de Het, film gaan? Het uh, animatiefilmfestival is nog aan de hand in Utrecht dit weekend. Dus daar is van alles en moois en veel vooral in twee uur tijd zes films of zo te zien. Dus ga. Het woord film is gevallen. Oké. Okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week film. Nou kunnen we natuurlijk beginnen met hemel. Maar we kunnen ook zeggen laten we dat nog eventjes uh, voor later bewaren. Dat maakt het spannend. Wat jij wil, uh, Dana... Spanning opbouwen. Ja. Nee, laten we gewoon meteen doorgaan naar hemel. Want dat Goed. is ook een nieuwe film die nu is uitgekomen, regiedebuut van Sacha, Sacha Polak. Polak. Mm -hmm. um, heeft al in Berlijn eigenlijk zijn echte première uh, beleefd... en daar meteen een uh, prijs van de internationale filmkritiek gekregen. Dus dat is, dat is altijd een heel prachtig moment om uh, mm -hmm. precies mee binnen te komen. Maar daarna, zonder dat wij dat dan in Nederland allemaal merken... ook in New York als een van de twintig nieuwe filmmakers van de toekomst... in het Lincoln Film Center... Uh, filmfestival Buenos Aires. Ik weet niet of dat nu nog gaat komen of net achter de rug is. Maar ja. daar is ze ook voor geselecteerd. Dus dat zijn natuurlijk hele leuke dingen... hoe zo'n film dan zijn weg in de, in de wereld gaat vinden. Snap je dat, dat, dat, dat die film zo goed is ontvangen? Ja, want het is een hele uh, gedurfde film. Want het is het, ergens is het een meisjesfilm. Het gaat over een jong meisje die niet zo goed weet... wat ze, wat ze moet in haar leven met haar relaties. Want die zijn allemaal wat getroubleerd... door haar uh, uh, symbiotische verhouding met haar vader... bijna op het incestueuze af. Um, maar het is op een, op, een, op een recht voor zijn raap heftige manier gefilmd. Geen, uh, geen doekjes om het bloot worden er gewonden. Mm -hmm. Ze plast als een man boven de wc. Um, dus het is een soort, soort stoere dame die toch met van die, van die hemelachtige fladder-dingetjes kan tobben. waar alle meisjes mee kunnen, kunnen tobben. En die twee combinaties van zoiets heel aards en tegelijkertijd iets heel etherisch. maakt dat best een interessant ja. personage. Laten we even naar een uh, klein fragmentje luisteren. Je hebt een mond vol maar gehad. Hoezo? jij scheert je toch ook niet? Haar is niet hygiënisch. Wat oh, nou hygiënisch? Mooi is niet hygiënisch. En lekker is ook niet hygiënisch. Seks is per definitie Onhygiënisch, dat is het hele ding. Het is maar dat u het weet. Ja, het is uh, de, de, de hoop Nederlandse films die momenteel uitkomen. Ja, we hebben natuurlijk uh, Schroem uh, net vanmiddag. Uh, maar uh, sowieso, we hadden even een lijstje gemaakt op de redactie. Plan C, Tony 10, 170 hertz, quiz, taped, Schwroom dus, Zombie de goede dood. Uh, veel. Veel, ja. Ik vond het ook een beetje zorgelijk. Want sommige van deze films, zoals Quiz... die mikken natuurlijk heel duidelijk op een bepaalde ja. doelgroep. Maar films zoals Hemel en uh, 170 Hertz... Ja, die, die, die, die zoeken misschien toch ook een beetje hetzelfde publiek op. En op een gekke manier dacht ik ook, sworm. En dan krijgen we straks nog Cowboy en Snackbar of die films nou voor de kinderen of voor de ouders zijn... maar het is, het is wel hetzelfde contingent. Ja. En um, Dit is een hele goede tijd om films uit te brengen... want straks wordt het weer lente en dan komen er weer andere blockbusters. Dus het moet wel, maar ze staan maar zo kort in de bioscoop... Mm -hmm. terwijl dit soort films hebben ja, echt nodig. Vrouw, dat moet je wel aanspreken. Het lijkt me dat het voor een filmmaker ook lastig is... dat je weet dat er heel veel concurrentie is op hetzelfde moment. Ja, natuurlijk. Wat ja. moet ik daarvan zeggen? Ja, ik kan er niet zoveel aan doen op dit moment. Maar is het toeval dat het nu allemaal uitkomt? Of inderdaad het voorjaar... Uh... Dat weet ik niet eigenlijk. Ja, het is... Dat is al allemaal wel van tevoren. Ja, er zijn een soort van die wetten in de bioscopie... van wanneer er van, v, familiefilms moeten komen en animatiefilms. Ja, en, ja, ja. Er ja, zijn. Ik, ja. en er zijn van die drukmomenten van okay. Hollywood. Ja. En Nederlandse films moeten daar vaak een beetje tussendoor. Ja. Ja, ik wist wel dat bijvoorbeeld Tony Tien, dat ging ook wel een jongetje mm -hmm. en een koningin... dacht ik, laten we dat niet in dezelfde nee, week nee, nee, doen. Dus nee, daar goed. is wel wat meer ja, over ja. nagedacht. Ja, ja. maar... ja. Goed, we moeten door. Even over hemel nog. Mooie film dus, hè? Zeer de moeite waard. Ja, maar het is, hij is niet om. om, om, om uh, omstreden. omstreden. Nou, in ieder Klinkt geval. Als. Het is een prachtige film en het zijn vignetten en het zijn hele mooie hoofdstukken. Maar ik vind tegelijkertijd dat als je zoiets vertelt over zo'n meisje in deze tijd. Um, dan mis ik wel een enig sociologisch bewustzijn over waar meisjes en vrouwen staan in de wereld. Dus ik kan alleen maar hopen dat, dat de, de, de eerlijke intenties van de film ook Aha. bij mensen gesprekken zullen opleveren. Ik bedoel dat het op effect is, uh, dat je um, bang bent dat het verkeerd wordt nou, het, uitgelegd. Het is, het is soms heel fragmentarisch. En dan weet ik niet helemaal waar staan de makers van deze film eigenlijk? Hmm. Wat willen ze nu? echt vertellen. Dus in die zin vind ik het soms ook wel, soms heel makkelijk om je te verschuilen achter, uh, achter fragmenten. Um, dus het is makkelijk om het te zeggen. Ik heb er ook uitgebreid met Sascha Polak over gediscussieerd. Ja, ja. Ik denk, als je een film maakt over jonge vrouwen nu, dat is best een, dat is een issue. Hm. Um, Doe iets meer. Durf ook iets te zeggen. Van ga, jonge dames, er is hoop. Vecht, werk, doe wat. Uh, val niet terug in oude rolpatronen en dat ja, soort ja. dingen. En zorg dat, dat je niet op banga banga lijst dat, uh, dat, dat, Nou dat ja, of weet ik veel wat. Maar ik vind soms een beetje een standpunt innemen als maker ook wel weer uh, um, prettig. Omdat het anders allemaal wel heel makkelijk is om je okay. terug te trekken uit je werk. We moeten door. Ja, ja. ik we, weet het. Wat zullen we doen? En shablo wil je het over? De andere, want ik ben nou, bang dat we voor drie films getuigen. We gaan hebben. het over enthousiabelen hebben. Want daar, daar is in ieder geval heel duidelijk enthousiast over te zijn. 19 miljoen Fransen zijn er al heen geweest. In Nederland staat hij geloof ik op twee in de, de, de publieksfavorieten. Uh, en ja. dat is bij deze film... Is dat, is, want het is een filmhuisfilm. Dus het is best uh, opmerkelijk. En het is ook wel terecht. Want deze film doet heel veel dingen volgens het boekje. Is er is gewoon een verhaal over twee uitersten... rijke miljonair verlamd in een rolstoel... en zijn totaal uh, onverwachte Senegalezen verzorger... uit een buitenwijk in Parijs. En ja. natuurlijk worden ze bevriend en natuurlijk verruimt hun horizon en natuurlijk brengen ze in die levens iets, uh, iets teweeg. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, gaap, wat een cliché-verhaal. Maar... maar nu met twee acteurs en zoveel energie en humor en liefde gefilmd... Dat het... Dit is echt een voorbeeld van een film die dus ook boven zichzelf uitstijgt. En ik was ook zelf wel prettig verrast. Want soms denk je, nou ja, 19 miljoen Fransen naartoe gaan. Dan kan het niet goed zijn. <laughs> dan zal het wel. Nee, maar dan is het ook, dan is het een soort van macht van het getal. En daar ja, kan je ja, dan niet meer ja. met nuance tegen in. Maar de film is vanaf het begin af aan grijpt je wel echt heel erg energiek bij de kladden. Heel Frans ook, of... Heel Frans ook. Oh, wat zijn die Franse Parijse miljonairs... toch een verwende <lacht> mensen met die zilveren badkranen. <lacht> goed, nou ja, dat moeite u in ieder geval. Dus uh, enthousiabelen. Uh, en dan uh, Hemel hebben we het over gehad. Die zijn allebei te zien in uh, diverse bioscopen in het land. En het boek waar we het eerder over hadden... de film van Van Varen, de geschiedenis van de Nederlandse film... verbeeld in 51 strips, is verschenen bij de Bezigbij. Uh, je had nog iets over de Hunger Games. hebben we geen tijd meer voor. Maar misschien een goed idee om dat zo dadelijk even op Facebook te zetten. Dat ga ik doen en dan ga ik... Ga ik mijn moeder 50 uh, striptekenaars in elkaar laten slaan ja, in Utrecht. Goed, hartstikke fijn. Dankjewel, Dana. Uh, en dan gaan wij weer naar de, de live muziek. Sherry Diane met haar band Make It Better. Kit Better van uh, Sherry Diane, uh, geassisteerd ge door Ramon Guiton. Gitaar Joron Vroon op drums, tussen haakjes klein staat daarachter. Kleine drums, ik wist groot genoeg op zich. En de Gerco Aarts die speelde de bas. Dank jullie wel voor deze prachtige muziek. Uh, Sanneke van Assel, die schrijft... Korte verhalen, maar niet het soort dat je snel even tussendoor leest... en overgaat tot de orde van de dag. De zinnen zijn kort, maar moeten langzaam worden gelezen. Ze moeten als het ware verteerd worden voordat je er verder kan. En voor je het weet mis je iets. Deze week verscheen haar nieuwe bundel Ezels. Ja, een bundel met de titel Ezels. Ik vroeg me af, zegt dat ook iets, behalve dat er een verhaal met die titel in staat, zegt het ook iets over het soort personage waar jij? Ja, het zegt iets over mensen. Ja, en ja. niet over ezels eigenlijk. Ja, precies. Want wij mensen bedenken natuurlijk van alles bij dieren. En dus ook bij ezels. Maar dan ga, als je echt gaat lezen over een ezel... is het bijvoorbeeld een heel intelligent, voorzichtig dier. Ja, dat in tegenstelling tot mensen. <laughs> ja, som, in sommige gevallen. Ja, maar hebben, in hebben, gevallen, hebben je, je personages, je hoofdpersonages... iets van mensen die... Uh zich wellicht twee keer aan dezelfde steen stoten. Of... Ja, of ze of zich blind staren of ja. stijve koppigheid in verlangen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het, het lijkt allemaal... Uh, in ieder geval mensen die, die proberen... ik las het ook in een van de recensies... Uh, die uh, veelvuldig zijn verschenen de afgelopen dagen. Uh, uh, alsof ze allemaal willen ontsnappen... Aan, of proberen te ontsnappen aan hun situatie. hun een beetje cliché-matige uh, situatie misschien. Maar daar niet echt in slagen. Of misschien niet door willen zetten. Ja, maar soms vind ik dat ze ook niet heel erg proberen, hoor. Maar... Ja, maar in ieder geval zijn, zijn, willen heel, zouden ze wel heel graag iets anders willen. Hm. Geschap, het is overgeschreven dat de vrouwtje zit hier nog gedaan... van vrouwtje Tan, die van de film Shroom, weet wel, de regisseur... Rotterdam als achtergrond. Jij, jij woont ook in Rotterdam. Jullie wonen hm. allebei in Rotterdam. Um, ja, ik, ik heb niet direct een link, maar die, die komt misschien nog wel. Uh, uh, in ieder geval de, de stad als decor. Je hebt de stad ook als decor gebruikt voor de film... De stad zit veelvuldig in. in ja, zit dus het zit het bloed in het boek van jouw verhaal. Dat was wel in één recensie, maar in een paar recensies hadden ze daar helemaal niet over. Dat vond ik heel vreemd, want mm -hmm. er zijn ook heel veel ontmoetingen tussen mensen van verschillende culturen en is een verhaal bijvoorbeeld helemaal vanuit een Chinese lumpia bakker. Maar ja, de, sommige recensies focussen heel erg op het moederschapthema, wat er ook wel in een aantal verhalen zit. Maar ja, ik ben blij dat je dit noemt, want dat was voor mij is Rotterdam echt bijna. Ja, ik heb het niet geteld, maar wel echt ja. vrijwel alle verhalen. Ja, is dat ook, ook de, de... Ja, sorry? Nee, ja, dus het leven in de grote soort snelheid... En dat je iemand ontmoet en daar even iets bij bedenkt. en ook Maar ook het onromantische, het eerste verhaal... dat gaat over een vrouw die op een trein te wachten... dat bedenk ik ook altijd op Rotterdam-Alexander... wat echt de <lacht> nee, meest saaie station, denk ik, van Nederland is. <lacht> nee, er zullen wel meer van dat station zijn, maar wel ja. een heel saai station. Dus ja, weet je, van die non-omgevingen met zo'n hoge flat en dan tochtig... Ja, dus niet allemaal. Dankbaar landschap Niets ook. pittoresk. Vo voor het soort verhalen wat je wilt vertellen, denk ik. Dankbaar ja, er staat die mens dan in zijn kleine eentje ja. bij zo'n groot ja. gebouw zonder geschiedenis. En of het gebouw, dat is er twintig jaar en dan wordt het alweer weggehaald. Het gebeurt ook heel veel in Rotterdam. Ja, ja. Het ja, ja. andere dan, waar ook over geschreven werd. En wat, wat ons ook wel was opgevallen: dat is dat moederschap. Je bent zelf moeder. Ja. Gaat bijvoorbeeld een verhaal. Uh, het is muis. Dat gaat over een. een, ja, een uh, juffrouw in een crash die. ja, eigenlijk niet, niet zo van kinderen houdt. Zij is van de oude stempel. Ja. Van de gesteven schorten. En rechtop op de houten stoeltjes zitten. En ja. nu is het allemaal veranderd. En bijvoorbeeld in Rotterdam werken inderdaad heel veel allochtone leidsters. die vaak heel lief zijn. Mm -hmm. En van die knuffel-leidsters. Dat... En deze is dan even van de oude stempel. en die vindt ja. dat die gewoon niet goed Nederlands spreken. en uh, veel te. Uh, wel veel, veel te veel verwennen. En ja. kinderen vinden ze ook te verwend. Ja, maar dat loopt helemaal, dat loopt gierig ja, dat uit de hand, soort, dat verhaal. Ja, dat is een soort horrorverhaal. Ja, ja, ja. Is ja. Dan, vind je dat ook fijn om te nou, schrijven? ik vind het leuk om een horrorverhaal te schrijven. En een? Dat is, ik, ik vind het zelf in deze bundel dat er best veel verschillende soorten verhalen zijn. Mm -hmm. Ik vind het dus in de schrijfstijl... bijvoorbeeld het laatste verhaal is een beetje een abstract verhaal. Het is een beetje bijna meer een soort meditatie. Waar gaat het en dit over? Een, dat gaat over een oude vrouw die eigenlijk terugkijkt op haar, op haar leven... vanuit een soort... Uh, ja, zorgcentrum of bejaardenhuis. En haar man die hield heel van de meubels van Rietveld. En zij wilde eigenlijk gewoon liever een groot donker huis met allemaal hokjes en gaatjes. Maar je krijgt echt, zit helemaal in haar hoofd. Dus dat is weer heel anders. En dit is dit het is Muis over die kinderdagverblijfleiders Het is echt een soort horrorverhaal. Het eerste verhaal vind ik echt een heel realistisch verhaal... voor de vrouw die op de trein wacht en in gesprek raakt met een Ghanese man... die echt totaal niet meer geïnteresseerd is... zodat hij erachter komt dat ze moeder is. Hm. Dus ik vind ze in stijl of in toon daarin wel... Echt elke keer, heb ik wel iets anders geprobeerd. Ja. Ja. Wanneer is het af? Er, er ligt iets dreigends. Bij al die verhalen ligt een soort dreigend sausje overheen. Van, het kan heel erg misgaan. <lacht> ja, en ja. en dat, meestal valt het dan wel weer mee. Maar wanneer is het klaar wat jou betreft? Wat, ja, het is eigenlijk nooit klaar. Net als het echte leven. Hey, nee, maar daarom hou ik van verhalen. Mm -hmm. Omdat um, ja, Tobias Wolf, dat is een hele goede Amerikaanse verhalen schrijver... die heeft wel dus gezegd, verhalen werken voor hem een beetje als het geheugen. Je hebt van Bepaalde dingen uit het verleden heb je beelden in je hoofd... die zijn heel sterk. Eén moment bij je oma in de keuken, maar een soort van los in de tijd. En dat was misschien een heel leuk moment of een vreselijk moment... maar dat herinner je en niet zo'n heel mooi chronologische volgorde... met een kop en een staart. En, ja, dus ik hou van gewoon één ontmoeting of een... Gebeurtenis die indruk maakt zonder dat je meteen ergens naartoe gaat. Mm -hmm. Kijk, van daaruit kan je als lezer wel bedenken: misschien gaat het zo of misschien gaat het zo. Het is wel indrukwekkend genoeg om bij te blijven, maar ik ga niet zeggen hoe het verder gaat. Nee, maar heb jij wel in je hoofd hoe het. <laughs> uh, uh, ja, eigenlijk wel, want je <laughs> laat ons vreselijk uh, zitten. Eigenlijk. Ja, maar ik vind dat, hoe het verder gaat, vind ik niet het interessantst. Ik vind die indrukwekkende ontmoeting of gebeurtenis of inzicht, daar gaat het mij om. Mm. Het gaat mij niet om hoe het verder gaat. Ja. Yeah. Uh, Frank, ben jij bekend met de, met de verhalen van uh, Niet zo goed, maar ik weet een paar uh, dingen, weet ik wel ja. van. Maar ik, ik, ik vroeg me af van hoe. Misschien uh, ook over, over, over het schrijverschap gaat. Van, ja. Ja. Is, is, de, is het nu zeg maar uh, wat jou tot schrijven? Het dwingt zeg maar. Is, hè, dat je ergens bent, dat je ergens zit, dat je denkt: Oh, dat gebouw en als je mm -hmm. daar nou zit, wat ben je klein? Of, of, of zijn het vooral herinneringen die je hebt of mensen die je tegen... Eh, nee, wat, eerder wat... wat je net zei: wel, ja. omgevingen zijn heel belangrijk. Dus in een bepaald een gesprekje wat je opvangt tussen twee mensen en waarbij je jezelf een hele drama voorstelt. Maar inderdaad, het kinderdagverblijf kende ik de omgeving heel goed. Ik heb gewoon die omgeving zit in mijn hoofd, maar die leidster heb ik bedacht. Ja, ja. Dus, dus maar het begint dus wel vaak bij een plek. En ja, dat je merkt dat daar bepaalde thema's spelen, bijvoorbeeld. Ja, of ik luister iets af en ik, maar ik moet er vooral niet te veel van afweten. Dus het is niet. Het is oh, je niet doet te... geen research of zo, bijvoorbeeld, over zo'n Vietnamese loempje. Ja, ja, daar, maar, de, maar dan is het nog meer om de omgeving te leren kennen. Ja, ja. Maar, en, uh, misschien dat ik je ook gaat nog... niet in op de problematiek die ze zouden hebben. Ik bedoel, je gaat... Uh... Ja, soms ook wel, maar dan niet. Maar dat hangt er een beetje van af. Voor dat verhaal vind ik dat niet heel erg relevant. Dat gaat wel erg over een stad die de hele tijd opnieuw wordt ingericht. En dan heb je van die kleine ondernemertjes. Dat krijg je nu ook bij Rotterdam CS. Ja. gaan alle leuke caravans waar je om s'nachts een beetje kunt Die moet weg, want er moet ja. een Burger King komen. Maar bij een Burger King werken mensen die werken er een tijdje en die gaan weer weg. En dan heb je niet die leuke mevrouw die daar al 30 jaar dus staat. Dat, dus de, de, de die anonimiteit dood de van de pot stad. Voor, de, voor een schrijfster zoals jij. Ja, ja. nou dan kan je... Wel weer leuk schrijven over iemand die drie jaar bij de Burger King werkt en daar dan gebeurt het. Overigens is het wel is het wel. Maar Het wordt allemaal heel, dus is natuurlijk allemaal heel los in. Dus ja. mensen echt langer iets met elkaar hebben, dat, dat mis ik soms wel een beetje, ja. denk ik. Overigens vind het ook heel belangrijk om haar hallo te zeggen tegen de buren. Want <laughs> je elkaar wel blijft zien. Als je het zo zegt dan je jaagtjes, denk ik. Nee. Weer. Maar is het dan zo dat al jouw personages Zeg jij alle vragen sowieso? stellen? Of, uh, <laughs> Nee, maar, doe maar ga maar even door. dat al je personages heel. Uh, dat ze los zijn van hun samenleving, zeg maar, ontworteld. Um... Is, ik bedoel, zit daar een soort van gemeenschappelijke. Uh... Ik ga even iets drinken halen. Ja, ik denk, ik denk, denk dat, ze, dat, ze wel, dat ze wel veel dat hebben, ja. Ja. ja. ja. Nou, ze, het is ook wel, ze willen wel weg uit, uit hun tijd, maar, maar ze zullen nooit die stap zetten, lijkt Nee, het wel. ze zijn ook wel trouw. Ja. Ja. Overigens, dat, dat grootstedelijk. Hè? Want is dat nou. zijn dit nou. Uh, Rotterdam is dus duidelijk jouw decor. Maar ja. is het ook echt aan Rotterdam gebakken? Zou je dit ook in een andere stad? Zou je dit ook in Amsterdam kunnen... Ja, het kan wel, maar kan dan wel. niet, niet uh, op de, in de grachtengordel of op de grachtengordel, zeg je dat? Uh, Bij de grachtengordel. Binnen de grachtengordel. Nou, eerder een beetje zo op station uh, Belmer of uh, dus Duivendrecht of zo. In de geraalheid moet er wel... Ja, uh... en, maar in Rotterdam heb je dat als je de hoek omgaat. Dus dan heb je bijvoorbeeld een chique straat en dan ga je naar links en dan is het alweer heel erg gemengd. En ja. Dus daar loop je er veel sneller tegenaan, denk ik. En ja, ik voelde ook bijvoorbeeld met de bezuinigingen in de zorg. Ik heb echt afgelopen jaar vier keer iemand volledig zien flippen op straat. En dat er ook hulpverlening bij moest komen. En ik echt dacht: oké, okay, als dit zo doorgaat. <laughs> dus ja, het is natuurlijk een stad met veel problemen ook. En laag opgeleide, veel werkeloosheid. Dus het is toch wel trouwer. Ja. ja. Dus een ja. prachtig decor voor het soort uh, verhalen uh, wat jij schrijft. Ja. Ik vraag me af, is het, is het nog leuk? zou je een stukje willen voorlezen? Anders uit, uh, nee, maar van... Ik heb niet echt over nagedacht wel, want nou, ik dacht daar geen tijd voor. Uh, ik zeg, ik, ik zeg uh, gewoon de pagina 35, uh, uh, de pingwins komen binnen, zeg ik dan. Oh ja, dat is dus dat verhaal over die... Over, is, het is muis, over die. Wat die, uh, vonden wij toch het meest uh, uh, ja, tot de verbeelding oh, ja. verhaal. Ze komen binnen want er een voorleesevenement is ja. met de vrij, voorleesvrijwilligster... De penguins komen binnen. Voorop loopt Vee, drie jaar in roze legging en t-shirt met Supergirl erop. Elke dag parkeert mevrouw Lenoble haar jeep rond zes uur midden op het plein en stampt op hoge hakken de hal binnen. Ze heeft al vier keer een waarschuwing gehad voor het te laat ophalen van haar dochter. Vee stevend op het aanrecht af. Ik haal haar handje uit de schaal en peuter stukjes geplette leverworst tussen haar vingers uit. Eerst luisteren. Ik zet haar bij de muur. Direct zet ze de hakken van haar laarzen tegen het witte stukwerk. Ik knijp in haar nek. Dat mag niet. Soraya lacht. Die vee, altijd alles onderzoeken. Nou ja, dus dan snap je. Die vrouw die dus ja, heel streng heel naar streng. alles kijkt. Ja. Die die moeder haat. Die moeder is volgens mij ook vreselijk. Dus dat is terecht. En dan die lieve leidster. Ja, ja. ja. Waar waarbij constateer uh, constateerde nog een leuke contrast. Dat jij, als je aan het praten bent, dat je als een soort waterval. Uh, uh, hoe heet het uh, losbarst, terwijl de, de, de verhalen zijn heel, ge, heel gestileerd en heel erg. Uh, gecomponeerd. Het, is niet, het leest niet wat, wat ik al in, in inleiding zei. Je moet echt de zinnen. Zin voor zin. Ja. Voorzien, moet, je het, moet je het verteren. Ben je jezelf ook bewust van dat. Uh, nee, context, maar ik of? vind het ook wel fijn als kunst of literatuur dat die toch dwingt om stil te staan, letterlijk. Dus mm -hmm. ik ja, denk dat ik dat ook opzoek. Dus je doet het met opzet. Je moet dus werken als je leest of naar een film kijkt of naar het museum gaat. Je moet wel doen. Je moet geestelijk doen. Dus je moet het niet te makkelijk maken, want dan gaan mensen gewoon door en dan. Ja, ik heb het idee dat dat wel een functie heeft. En het, maar ik maak het dus ook voor mezelf, dat ik als ik aan het werk ben, dus in een, ja, stil ga staan en alle andere dingen even buiten de deur. Mm -hmm. Ja. Ja. Nog even over uh, Rotterdam. Want uh, vorige week was uh, de bijlage van het uh, Parool, die krant van hier van Amsterdam... dus helemaal aan uh, Rotterdam gewijd. En daarin zei uh, Ernst van der Kwast, uh, schrijver, die ook in... Uh, ja. Althans, die woont in Italië, maar Rotterdam is zijn stad. Die zei van uh, uh, dat jullie, dat jij en, al, en nog een andere, onder andere uh, Martin... Uh, uh, nee, uh, hoe heet je ja. Wilfried Jong. Wilfried de Jong, de Jong dat, hij, dat jullie dat literaire terrein een beetje verdelen onderling. Dat het eigenlijk wel rustig, fijn is dat het een beetje rustig is. Dat het niet te veel schrijvers in Rotterdam wonen. Oh, dat begrijp ik wel. Het ja, is de... ben je het ook mee eens? Nou, ik, ik vind dat je in de kunst niet zo snel concurreert. Als het goed is, doe je gewoon heel goed je eigen ding. Dus kan je er ook 400 of 4000 van hebben. Toch maar wel. we doen wel hele verschillende dingen. En het is ook... Ja, ik vind het wel fijn dat, dat het dus ook over heel veel andere dingen gaat... dan alleen maar over met kunst bezig zijn. Dus dat... Ja. Ja, dat is het voordeel poetsen. van weinig schrijvers. En is het ook heel leuk om elkaar tegen te komen... omdat er niet zoveel van zijn. nee ja. <laughs> hey, <je> een schrijver! Ja. <laughs> Goed. Nou, uh, dank uh, Ezels is uh, een vrije bundel verschenen bij de Bezige bij Ligt nu in de winkel. En Vrouwtje, uh, bedankt voor uh, de vrije film Swoorm. Aan tafel inmiddels. Het was kan niet want uh, je hebt een, uh, een enorme wandeling achter de rug. Ja, Man. en daar heb, ja, heb ik een boek ook over geschreven. Ja, helemaal uh, Santiago de Compostela. Ja, maar wel vanaf Granada. Nou ja, dan nog, hoeveel kilometer hebben we het dan over? 1200. Zo. Dus is dat één paar schoenen? Nee, dat waren er twee. Hey, goed. Nou, samen met uh, mijn dans- en wandelpartner ja. Anita. Dus, ja. uh... We hebben het er straks over. Nationaal van 4 uur. Tot okay. straks. Opium. Avro. Als je hem aan zijn lot overlaat, gaat hij binnen dag naar het kloten. Wonderlijke ware verhalen in plots.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 Dit is Radio 1.